Van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Cyber experts maken zich grote zorgen over een groot software lek. Het lek zit in Apache. Software die wereldwijd wordt gebruikt door bedrijven zoals Amazon, Apple en Twitter. Het Nationaal Cybersecurity Center heeft ook naar bedrijven in Nederland een waarschuwing gestuurd. Gaat het om de financiële markt, de spoorwegen, de, de internetproviders? Daarbij hebben we ook een melding uitgestuurd naar het landelijk dekkend. Zelfs als dat andere organisaties, zoals supermarkten, andere soorten dienstverleners, dat die ook gewaarschuwd worden. Apache heeft inmiddels een update uitgebracht die het lek moet dichten. Maar, zeggen experts, voor sommige bedrijven komt de update waarschijnlijk te laat en zijn hackers al binnen. De tornado's die gisteren door zes verschillende staten in Amerika zijn geraasd... hebben tot nu toe 84 levens geëist. De staat Kentucky werd het hardst getroffen. Het dodental ligt daar boven de 70 en loopt waarschijnlijk verder op. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Hij zei dat zijn regering er alles aan zal doen om te helpen.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 En dat Max Verstappen vandaag in de finale van de Formule 1 op pole position starten is waarschijnlijk voor veel mensen goed nieuws, maar niet iedereen zal het interesseren. Toch hebben ook niet-fans voordelen van het racen... want veel technieken die gebruikt worden in de Formule 1 vinden we terug in doodgewone auto's. Een heel mooi voorbeeld is eigenlijk een heel simpel ding, een achteruitkijkspiegel. Toen de auto's pas... Uh, werden uitgevonden. Zaten er geen spiegels op. En toen ging men eigenlijk in Minneapolis Indianapolis aan het begin van uh, de 20 e eeuw ging men racen. En toen wou ik me zien wie er achter zich zat op de racebaan. En toen zijn ze met spiegels begonnen. En die zijn eigenlijk in de raceauto's toen standaard geworden. En daar weer mee op de normale auto's gekomen. Ook de lichte materialen die in een automotor zitten komen van racewagens. Het weer. Het is een grijze dag met regen. Het waait ook redelijk hard. Het wordt zo'n 11 graden. En ook de komende dagen blijft het grijs en wordt het niet erg koud. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf Schiphol levert dat ongeveer 20 minuten vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. ZFM Kerst. bij het tweede uur jazz op ZFM hedenochtend 12 december in een koud en regenachtig zandvoort. En zoals gebruikelijk uh, het tweede uur openen we met een, uh, een jazznummer van een artiest waarvan je het niet verwacht. Wie denk je dat jij het is Bart? Nou, ik moest echt heel goed luisteren Marco, want die stem die kennen we natuurlijk. Uh, ik zou gokken op uh, Karin Bloemen, maar ik heb echt... Nooit geweten dat zij dit genre zou kunnen zingen of zou zingen. Nee hè? Nee. Nee, nee. nee daarom is het ook het leuke ervan dat je een uh, artiest hebt waarvan je het niet verwacht. Dat vond ik dus ook. En ze uh, heeft dit uh, nummer samen opgenomen met Karbakker. Uh, Cor en Corbakker zou natuurlijk vanmiddag optreden in de krocht samen met uh, Veeklaas. Dus later... ja. ja, maar ja. later in het uur meer erover. Want dan hebben we nog een uh, interview met. Hans Leijmert van uh, Jazz van, uh, in jazz of, uh, ja. ja, En omdat het zo koud is... buiten heb ik een, de volgende artiest uitgekozen. En deze artiest is een fantastische jazz-zangeres. Uh, ze komt uit Amerika. En ze schrijft zelf ook nummers. Maar ze komt uit Alaska. Dus zij is wel gewend aan de kou. Hallie Lauren met het nummer Behind the Sea. Somewhere... Beyond the sea, somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sail stars it's near beyond the moon I know beyond a doubt my Again, will I sail away? Blaze, I'm a Somewhere beyond the land, the Gulf of there, waiting for Beyond the sea. Hallo Loren met Beyond the Sea. Uh, vandaag uh, zou eigenlijk een concert zijn in uh, Theater de Krocht met V. Klaassen en uh, Corb Bakker. Het volgende nummer wat ik dan ook ga spelen als uh, tribute ervoor... Uh, is natuurlijk ook van V. Klaassen. En na dit nummer, uh, als we hem aan de lijn kunnen krijgen... hebben we een interview met uh, Hans Rijmers... die al die concerten organiseert en zeer gearrangeerd is voor jazz in Zandvoort. Maar nu eerst een nummer van V. Klaassen samen met het WDR Big Band. Er gaat alleen even iets mis met de techniek. Ik start het nummer aan het eind in. Ik doe het nog even vanaf het begin. I got a man who's always late. Anytime we have a date but i love him yes i love him i'm gonna walk up to his gate and see if i can get it straight cause i want him i'm gonna ask him Go, What do you find? De prachtige klank en zeker de prachtige warme stem van V. Klaassen. Uh, we gaan nu een technisch hoogstandje leveren, want we hebben aan de telefoon meneer Hans Rijms. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Ons. Goedemorgen, we horen je. En uh, uh, fijn dat je in de uitzending bent. En uh, natuurlijk zou vandaag in de krocht het concert zijn van uh, V. Klaassen met Cor Bakker. Uh, Hans, kan je daar nog wat meer over vertellen? Ja, dat het niet doorgaat. Ja, dat is jammer. Maar ja. Ja, ja, nou ja, uh, uh, het vervelende is dat we 130, 135 betaalde reserveringen hebben. Uh, zou dat minder dan 100 zijn geweest, dan hadden we nog kunnen overwegen... door met iedereen in contact te treden en zeggen van... Uh, nou ja, uh, zullen we dan twee keer vijftig doen? Dat hebben we in 2019 of 2020 hebben we dat ook een keer gedaan met het concert van Deborah Carter. Maar toen wisten we het ruim van tevoren... Dat het niet, niet meer dan 50 per concept mocht zijn. Oké. Okay. Maar ja, uh, uh, op het moment dat je 135 reserveringen hebt, dan kun je niet zeggen: ik ga dat splitsen in, uh, uh, in twee keer 50. Want dan krijg je een heel raar soort uh, discriminatie. Dan moet je tegen 35 mensen zeggen, je, je mag er niet in. Ja. En tegen 50 moet je zeggen, je moet s middags En tegen de andere 50 moet je zeggen, je komt begin van de avond. Ja, ja dat gaat hem niet worden. Dus uh, uh, ja, is het uh, de verdienste van, uh, van uh, Jean-Louis van Damme, uh, onze programmeur, dat hij het voor elkaar heeft gekregen om, uh, om het concept te verplaatsen naar, naar 3 april. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dat dat toch, toch kan, want... Ja, de reservelijst is uh, groot genoeg die allemaal hadden willen komen in, in december. Maar uh, ja, dat wordt nu uh, 3 april. Uh, uh, ja, blij mee dat, dat even goed nog lukt. Hartstikke goed. Um, Marco introduceerde jou uh, al even bij mij als uh, de Jazzman van Zandvoort en omstreken. Um, ik zit even op de website bij jullie uh, van jazzinzandvoort.nl maar ik zag dat het uh, uh, een hele happening is uh, bij jou, Hans, uh, inclusief uh, buffet uh, met vlees, vis en salades. Dat is het al uh, aankomend november uh, 20 jaar. Dat doe je al 20 jaar? Ja, ik kom zelf uit. Ik doe het niet 20 jaar. Uh, ik ben er geen 20 jaar uh, bij betrokken. Het is het uh, initiatief geweest van uh, Erik Timmermans. Uh, uh, bassist uh, die heeft het die is er ooit mee begonnen in, in, uh, in de Stingel met, uh, met een uh, jazz trio uh, nee. uh, maar ja dan, dan, dan, dat is kroeg en daar praat iedereen doorheen en dat vonden ze niet zo leuk meer en ze hebben gelijk jazzmuziek maken is vak en toen is hij terechtgekomen bij Theo uh, in de kroeg omdat hij ook verbinding binding had met Zandvoort omdat hij daar basketbalde en deed nou daar kenden wij elkaar ook van lang geleden uh, en, en daar is hij toen begonnen. Uh, en dat het op een concertmatige manier gebeurde. Dus iedereen de zaal in, de deur dicht. Zitten, luisteren, mond houden. Zo simpel, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, dat ja. Is, uh, ja de eerste concerten. daar zaten er ook niet meer dan 25 of 30 man. Ja, dat, dat, dat, dat is een krediet wat je opbouwt. in de loop van de jaren. En, en uh, de laatste jaren is dat, uh, is dat ontzettend gegroeid. En is het. Uh, als je kijkt op de site bij historie wie er allemaal geweest zijn. Ja, daar zijn erbij, die gaan we nu niet meer krijgen, maar het zijn fantastische uh, muzikanten geworden. Ja, zo gaat dat. Ja. Maar goed, we, we blijven het volhouden en uh, ja, het, is, het, is een, uh, het is geweldig leuk uh, om te doen en iedereen is er ook, is er ook alweer aan toe na uh, anderhalf jaar uh, binnenzitten. zitten. Ja, als je gaf aan uh, de plaats in, uh, zondag uh, 3 april. Uh, ja, wat is ter... jullie beleid ten aanzien van de uh, mensen die al een kaartje hadden gekocht voor uh, vandaag? Ja, ja, ja, ja. Iedereen die een kaartje heeft gekocht van vandaag, die heeft uh, een, uh, een, uh, een mailbericht gekregen. Dus alleen degene die hebben bestemd, die hebben gereserveerd voor vandaag, die hebben een mailbericht gekregen dat het is verplaatst naar 3 april. En daarin uh, gelijk de vraag van bevestig even via de mail of je 3 april wel of niet komt. Ja, ik, ik bedoel, het zou best eens kunnen zijn dat er mensen bij zijn en zeggen nee, dat kan niet, want dan heb ik een vakantie gepland of, of whatever. Nou, degenen die daar niet kunnen, die krijgen hun geld keurig netjes teruggestort. Nou, bij, bij, bij een paar is dat inmiddels gebeurd, omdat die absoluut tot een grote verdriet niet kunnen komen. Oh, maar ja, tot nu toe hebben we 88, nou, bijna 90 bevestigingen gekregen, die, die zeker komen. Een aantal hebben we nog niet gekregen, dus bij deze, eigenlijk de oproep, die hiernaar luistert, en je hebt nog niet gereageerd of je wil komen, doe dat. Ik weet wel dat het nog een hele tijd duurt voordat het 3 april is... maar we willen het wel heel graag weten. Omdat mensen zich ook melden van... Oh, ik had voor 12 uh, december gereserveerd, dat gaat niet door. Is er dan voor mij nog wel plaats op 3 april? Ja, Nou, ik nee, ga ervan uit wij... dat het helemaal goed gaat komen, Hans. Uh, ja, hier dan ja. ook de oproep voor de, onze luisteraars... die kaart hadden ja, gekocht uh, voor vanmiddag. Ja, ja. Reageer even naar de stichting en dan... Uh... Heeft ja. iedereen uh, duidelijkheid over uh, het hoe en wat. Zeker. En hou ook ja, en uh, de, de, de website uh, in, in de gaten ja, natuurlijk van de, krocht. In de gaten, Ja. Daar staat alles op. Hartstikke ja. goed. Hans, uh, super fijn dat we je even mochten bellen op deze regenachtige zondag. Ja, super bedankt ja. voor je en, info. Uh, veel uh, ja, succes goed. met het uh, organiseren van uh, prachtige evenementen hier in het Zandvoortse. Kom goed en jullie een goed programma verder. Dankjewel, dankjewel. Hans. Fijne zondag. Fijne zondag, tot ziens. oké. Okay. Hoi, hoi. En vanmiddag zou in de krochten optreden natuurlijk v Klaassen met Kopakker En ik heb een, een fantastisch nummer uitgezocht van v Klaassen. En dat is uh, samen met een, uh, een bariton saxofonist. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Butter, butter, V. Klaassen met het uh, prachtige nummer Love for Sale. Echt een uh, prachtig nummer. Dat was uh, met het Millennium Jazz Orchestra samen, V. Klaassen. Die, uh, maar er is al genoeg over gezegd vandaag. Maar in dit nummer staat wel een, uh, een prachtige uh, trompet-solo. Een mooi bruggetje, Marco, naar de volgende nummer. Uh, met een uh, prachtige trompetist, Jan van Duikerig. geboren in 1975... En Jan van Duyker is uh, een van de parels in de Nederlandse muziekwereld. Hij heeft uh, samen gespeeld met Diana Ross, uh, veel met Candy Dover. En uh, op dit ogenblik uh, treedt hij op met het uh, jazz orchestra of het concertgebouw. We draaien het nummer van Olivia's Dance. Yes, of de Concertgebouw met uh, Jan van Duyker op trompet. Klinkt toch heel anders <laughs> in het uh, Nederlands, hè Marco? Of de, de, concert, concert, of de Concertgebouw. Dat ja, spijt me verschrikkelijk, maar het staat er ook zo op de ja. voorkant van de cd. Maar eh, iedereen die wel vaker naar mijn uh, uitzendingen luistert... weet dat ik een, uh, een ongelofelijke voorliefde heb voor... Um, de nou, voor grote, voor grote, voor grote, grote orkesten. Grote orkesten. Orkesten. orkesten met jazz. Ja, Ik vind het gewoon een uh, grote big band, veel instrumenten. En dan komt dit ook helemaal uh, tot zijn recht. Dus ik heb uh, nog een nummer uitgekozen van de uh, jazz Orchestra of de Concertgebouw. En ook weer met, uh, met Jan van Duyck op trompet erbij. En dat nummer dat heet Scribbling. zijn de prachtige klanken van het Jazz Orchestra... of de Concertgebouw... samen met Jan van Duijker op trompet. We zijn alweer aan het einde gekomen... van uh, deze zondagochtend Jazz bij ZFM. Mijn naam is Mark Frank... en ik wil u uh, hartelijk bedanken voor het luisteren. Volgende week... Uh, is mijn collega Jeroen aan de beurt... en die zal dit uh, programma presenteren. Uh, nogmaals hartelijk bedankt... Uh, voor het luisteren op deze druilige zondagochtend. En ik uh, had natuurlijk vandaag... bij me, naast me, als sidekick... Part. Ja, Marco. Mijn naam is Bart de Ik was vandaag de sidekick van uh, mijn vriend Marco. Uh, superleuk. Dankjewel voor de ontvangst. Graag gedaan. We gaan op uh, naar de kerst met z'n allen. Maar eerst uh, op naar uh, Max Verstappen. We sluiten deze ongelooflijk uh, gezellige regenachtige zondag af. Met het nummer uh, Jingle Bells van uh, Diana Kroll. Samen met het Hamilton Jazz Orchestra. Vriendelijk bedankt voor het luisteren. Fijne week. Dankjewel voor het luisteren. through the snow in a one horse open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on bob tilting making spirits bright what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight oh jingle bells jingle bells a jingle all the way Go while you're young. I take the girls tonight and sing this sleigh song. Just let a bobtail bay to 40 as his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. I shoo ba dooba doo doo doo doo doo. Shoo ba doo boba doo doo. Shoo da bo doo Ba-da ba da -ba -do, do ba -do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 Zie van wens jullie allemaal fijne dagen en een voor.